De Nederlandse directeur van Artsen zonder grenzen zegt dat het werk in gaza stad onmogelijk is geworden. Door de Israëlische luchtaanvallen op de stad heeft de hulporganisatie besloten om zich terug te trekken uit het gebied. Volgens de Nederlandse directeur kunnen honderdduizenden achterblijvers daardoor geen hulp meer krijgen. Ajax-fans zijn dinsdag definitief niet welkom in Marseille bij de Champions League wedstrijd tegen Olympique Marseille. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft dat besloten vanwege eerdere misdragingen van Ajax-supporters bij uitwedstrijden mogen geen Ajax-supporters het stadion in en ze mogen ook niet in de stad zijn. Ajax hield er al rekening mee en adviseerde fans om geen reis naar Marseille te boeken. Twee keer Nederlands goud op de WK roeien in China. De Nederlandse vrouwen 8 en mannen 8 werden allebei voor het eerst wereldkampioen. De vrouwen gingen vanaf de start aan de leiding en gaven de voorsprong niet meer weg. Ook de mannen kwamen met een ruime voorsprong over de finish. De laatste jaren pakten de mannen 8 vooral zilver.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 niet dat ik u allen nog niet ken. Maar mag ik eventjes vertellen wie ik ben? Ik ben Jaap, hier de voortier. Ik heb zijn jood vol hier. Ik zeg altijd keer op keer: dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hier bij ons? Het fijn dat u zich hier zo amuseert. Want een vrolijk mens is nooit verkeerd. Hang er in en zing eens gezellig met me mee. Van ik ben ja Japie de Portier, laat Ik ben ja Japie de Portier. Ik heb zijn jood vol hier. Ik zeg altijd keer op keer: dag mevrouw!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 Pret we zetten de zorgen weer Maar als u weg gaat denk dan eventjes aan mij. Ik ben ja de portier. ik heb ze joh hier. Ik zeg altijd keer op keer. Dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons? Was maar hier, want ik ben jou wie de moeite. Ik ben ja, wie de portier. Ik heb ze vol bij je hier. Ik zeg al keer op keer: Dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Paraplu. Weet je nog wel hoe jij daar stond te wachten vanaf kwart voor achter, Hoe we beiden vrolijk lachten samen onder moeders paraplu.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 Moeder's Parade Onder Moeder's Parade En is alle dagen. Zo hoort men zo vaak de mensen klagen. Maar ik heb maning aan de barometer. Ik zing een fluit mijn liedje door de nek. Ik zie de zon, al schijnt ze niet. Ik jubel het uit, ik zing en ik fluit het hoogste lied. Ik zie de zon, al is het na. Ik ben altijd blij, daar mij steeds tegenaan. Ik ben optimistisch een regenbuik is voor mij weer een feest. Ik zie de zon, al steeds ze niet. Jubel het uit, zingen ik met de volste lied. U hoorde muziek een opname uit 1948. Dat was Eddie Christiani met Ik zie de zon. Daarvoor hoorde u de Ramblers met Weet je nog wel, die avond in de regen. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diebe, geboren in Den Haag op 19 april 1890 en overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959... was beter bekend onder zijn pseudoniem Loubandi. Nederlandse zanger en covrachier... die in die periode tussen de beide wereldoorlogen... een van de populairste artiesten van Nederland was. En uh, de plaats die heel populair was... opname 1936 is uh, Zoek de Zon op. En die hoort u nu op de radio Loubandi met Zoek de Zon op. Ja, zoek de Zon op, dames en heren. Zoek de Zon op.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 Staat wel aardig zo'n mahonie houten de huid Maar als je boter op je hoofd te blijft, verdam maar liever uit Ja, ja, ja, La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 Voor zo nu en dan hun liefste wensen. Een beetje levensvreugd schenkt in ieder Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed? Voor, voor zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet.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 Dat wachten op hol, ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verbrastte al zijn centen en verkocht op laatste knol. En de cowboy belandde in de cel. Oude daaier, je vier hey -hey je vier, hé, oude taie, je vier hey -hey je vier. Oude daaier, je vier je vier, hé, hé, oude daaier, je vier je vier.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 Het was muziek van Nelly Verschuur, Dick Willebrands en Jan de Vries met oude taaien. Een opname uit 1943. En daarvoor uit 1936 hoorde u Bob Scholten met Breng eens een zonnetje. van Zandvoort, lokale omroepen uit de padplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door kort draaiend. En de volgende is Dick Abram Willebrands... geboren in Rotterdam op 29 juni 1911 en overleden op 29 december 1970... Als pianist, componist, dirigent van de door hem in 1942 opgerichte big band... Dick Willebrands en zijn dansorkest. En u hoort hem nu, Dick Willebrands, Jan de Vries. Met het komt wel weer in, opname 1943. Laten we maar blij zijn, er is weer een jaar voorbij En in Nederland leggen alle vogels weer een ei nee, Het komt wel weer in orde zoals was ik, het trek je ergens niet van aan Laten we niet mopperen, en alles komt er net niet bij de pakken neer, gedraag je als een vet Want het komt wel weer in orde zoals was ik, het trek je ergens niet van aan Zan ik niet, zing die? Achter de wolken schijnt de zon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 Het ligt niet veranderen en weer zuinig met het gas. Maalenteer niet langer weet je hoe het vroeger was. Want het komt wel weer in orde. Hoe was ik gedrek je neig iets van aan. Vraag niet aan je buurman, moet het zus of moet het zo. Geef hem liever af en toe een borreltje cadeau Want het komt wel weer in orde. Als ik gedrek, je neer iets haar? Weer een strop, borrels op. ik helder je en hij lacht. Deze keer niets meneer, u wordt niet in de olie thuis gebracht. Als er iets verkeerd gaat, gaat die wie heeft dat gedaan? Laat alle knarigheden langs je koude kleren gaan, want het komt alweer in orde. Zoals ik, het trekje nergens iets van aan. Nergens iets van aan.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 Je oude trouwe wekker af Zeg dan niet oh, Wat heb ik toch een... je Zing een bollet liedje Als je opstaat Want dan heb je een goede dag Op een mooie pinksterdag Als het even kon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 Vader was de baas. Vader was een mengeling, een mengeling van onze liefheer in Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje, hondje, bijt niet? Papa zegt dat hij niet beet. op een mooie Pinksterdag met de kleine meid.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 SHUT so En dat was Johnny Jordaan. Met allemaal op de pof.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 Ja, ja. Kon de stuur niet houden. En agent, zij weet u dat sinds ik hier gingen heb, heb ik nooit zo'n kat gehad. Sinds ik hier gingen heb, heb ik nooit zo'n kat Zit in de bak, het kan er niet veel spelen want ze zit op haar gemak. Het kan er niet veel schelen, want ze zit op haar gemak. De koers, een taakte moer, die loopt te